De politie heeft de identiteit achterhaald van een van de mannen van de trouwstoet in Rotterdam die betrokken waren bij het neerslaan van een politieagent. Dat gebeurde vorige week toen de agent mensen in de trouwstoet tot de orde wilde roepen. De man van wie de naam nu bekend is, is niet degene die de klap gaf. Wie dat wel is, wil niemand zeggen. De politie schrijft op Facebook dat het onacceptabel is dat niemand meewerkt en dat het onderzoek nog in volle gang is. Het Nederlands elftal heeft een grote stap gezet richting het EK. In Hamburg versloeg het oranje van Ronald Koeman Duitsland met 2-4. In de indrukwekkende tweede helft scoorden de Jong, Malen en Wijnaldum. Ook was er een eigen doelpunt van de Duitse ta. Nederland staat nu derde in de kwalificatiepool met zes punten uit drie wedstrijden. Het weer, er trekken flinke buien met onweer en hagel over vooral de noordelijke helft van Nederland. Morgen opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan rond de 18 graden.